12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Over Zuid-Sudan valt altijd niks positiefs meer te melden. Oorlog, hongersnood, kortom ellende. Arjan Heenkamp van de Artsen zonder Grenzen zag het met de eigen ogen. Amerika stond afgelopen nacht weer op zijn kop voor hun sportevenement van het jaar, de Super Bowl. NOS-commentator Andy Houtkamp komt vertellen over een speler die een ware volksheld is door zijn handicap. Het NOS-journaal met Megens.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 In Moskou heeft een scholier op een middelbare school twee mensen doodgeschoten. Daarna gijzelde hij 29 leerlingen, maar korte tijd later kon hij door de politie worden overmeesterd. De leerlingen bleven ongedeerd. Volgens Russische media liep de jongen de school in met een geweer. Hij doodde een agent die hem probeerde tegen te houden. En ook schoot hij een leraar dood. Een andere agent raakte gewond. Minister Dijsselbloem moet deze zomer mogelijk plaatsmaken voor een permanente voorzitter van de Eurogroep, zeggen anonieme diplomaten in Brussel in het Duitse Handelsblad. Ze hebben kritiek op Dijsselbloem vanwege zijn dubbelfunctie... als minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem zou te veel oog hebben voor de belangen van Nederland. Dijsselbloem, over die kritiek. Uh, dit is een functie waarin ik beide combineer. Dus uh, ik let scherp op het Nederlandse belang. Uh, maar ik denk dat het niet te strijder is met het Europese belang. Ja. Een goede bank kunnen neerzetten is een belang van Nederland... en is een belang van Europa. Dus daar werken we gewoon aan door. Maar u ligt niet wakker van deze kritiek? Nee, totaal niet. Nee. Zeker niet als hij anoniem is. Dan uh, word ik er niet koud of warm van. De politie heeft in Sydney voormalig topzwemmer Ian Thorpe... in verwarde toestand van de straat gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek. Thorpe wordt gezien als de grootste zwemmer die Australië heeft voortgebracht. Hij won vijf keer Olympisch goud. In 2006 beëindigde hij zijn loopbaan. Onlangs werd bekend dat hij kant met depressies en een alcoholverslaving. Om die reden werd Thorpe opgenomen in een kliniek. De werkgelegenheid krimpt dit jaar opnieuw, maar de krimp is minder dan in voorgaande jaren. Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV. De WW bereikt in aantal een recordhoogte, doordat in de zorg en bij de overheid tienduizenden banen verdwijnen. Naar schatting verdwijnen er dit jaar zo'n 66.000 banen. Dat is in vergelijking met vorig jaar een positieve ontwikkeling. Toen werden 143.000 mensen op straat gezet. Ruim 1 miljoen kinderen doen dit jaar mee aan de Koningsspelen. Hoewel dat er 200.000 minder zijn dan vorig jaar... is initiatiefnemer Richard Krajicek tevreden. De eerste Koningsspelen vorig jaar... waren onderdeel van de activiteiten rond de troonswisseling. Basisschoolkinderen gingen samen gezond ontbijten... sporten en spelletjes doen. Vanwege het succes is besloten voortaan ieder jaar Koningsspelen te houden. Dit jaar staat de dag gepland voor 25 april. Dat is voor zo'n 10% van de scholen lastig vanwege de meivakantie... Mogelijk hebben zich dit jaar minder scholen aangemeld vanwege die problemen met de datum. Het weer volop zon. Vanmiddag in het oosten nog wel wat wolkenvelden. Oostelijke wind neemt aan zee toe tot vrij krachtig en het wordt 6 tot 8 graden. Morgen na een koude nacht geregeld zon met in het zuidwesten wat motregen. En het blijft een graad of 8. Kees Kwaks met de fileinformatie. Bij Rotterdam is het mis op de A16. Zowel op de hoofd als op de parallelbaan vanuit Breda naar Rotterdam. Op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd, er ligt een busje op zijn kant, de hoofdrijbaan is afgesloten. Dat betekent dat het verkeer via de parallelbaan moet. En daar stond al file na een ongeluk tussen Knoop en Ridderkerk en de Van Brieden Noordbrug 5 kilometer. Radio 1. Het alarm gaat af in heel Nederland. Dat betekent dat de nieuwsbv is begonnen. Arjan Heenkam is directeur van Artsen Zonder Grenzen. Donderdag kwam hij terug uit Soedan. Het land is door burgeroorlog verscheurd. En al het nieuws daar vandaan is, nou ja, huiveringwekkend. daarbovenop kwam het Rode Kruis gisteren... ook met een waarschuwing voor hongersnood. Zo'n 3,7 miljoen mensen hebben dringend eten nodig. Hoe hard is de hulp nodig? Ja, er is ontzettend veel hulp nodig. En het, het, het, het tragische is dat veel van de hulp die er gegeven werd... dat die nu onmogelijk is geworden vanwege, de, vanwege het geweld... En de, en de vernietiging die is plaatsgevonden over de afgelopen weken. praat ik zo met u over door. NOS-commentator Andy Houtkamp die had een kort nachtje. Want jij kijkt naar de Superbal vannacht thuis. Oh. Ja, thuis, thuis. In bed? Ja, in bed. Ja, lekker. Ja, heerlijk. Af en toe bij. nog even in slaap gevallen, maar... Uh... Ja, dat was niet heel spannend, hè. Nee, helaas, helaas. Maar je hebt vooral op één iemand gelet, Derek ja. Coleman. En wat er met deze speler uh, aan de hand is, dat hoor je zo meteen. De nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Jan Heenkamp, zoals gezegd, directeur van Artsen Zonder Grenzen. U bent net terug uit Lankien in Zuid-Soedan. Bent u blij dat u weer thuis bent? Um, ja, aan de ene kant, wel aan de andere kant. Ik heb jaren uh, gewerkt in zuid soedan en ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb het daar gemist. Dus ik was blij dat ik terug was en uh, dat ik kon zien wat we daarvoor goed werk konden doen. En wat vindt u vrouw ervan dat u zo lang weggaat, winnen naar dat soort gebieden? Ja, dat, dat uh, levert enige uh, discussie op soms. Deze keer levert het meer discussie op met mijn kinderen. En die hebben erop gestaan dat ik uh, zoveel mogelijk... s'avonds uh, met Skype uh, in contact bleef... omdat ze uh, uh, het nieuws hadden gezien. En ze waren een beetje angstig voor het geweld dat er uh, ja. plaatsvond. En misschien hebben ze wel dit gezien. En dan begrijp ik dat wel. Want uh, wat we hier van Zuid-Soedan meekregen, zijn naast de krantenberichten ook die beelden... van de Belgische verslaggever Rudy Franks. Dat is nu Bor en Stad verwoest alsof er een orkaan is langs getrokken. 25.000 mensen, de meeste zijn gevlucht, vele zijn er ook gedood. De soldaten zijn al de hele dag bezig met het ruimen en tellen van lijken. Sommigen liggen er al weken. De teller staat voorlopig op 70. Lichamen in het, in het ziekenhuisbed, buiten mensen die proberen weg te lopen en die geëxecuteerd zijn. En hier nog een paar overlevenden, oud, met botkanker, die totaal niet meer weg kunnen. In deze oorlog, burgeroorlog, of dat dan nu een staatsgreep is of of een strijd om de macht als politici in Juba of, of een stammetwist is, is misdadig in elk geval. Dat ja, was een dramatische reportage uit de stad Boor. U was in Lankien, is het daar net zo erg? Lankien ligt ongeveer tussen Lankien? Boor en Malacol in. En uh, uh, wat we daar zien is dat er veel mensen uit, uh, uit Boor en Malacol naartoe zijn gevlucht. En uh, we zagen ook veel gewonden die uh, dagenlang hebben gelopen om in Lankien ch chirurgie te, te krijgen. Dat is Frans natuurlijk, hè? Lankien. Vandaar. Ja. Um, en, en, en dan bent u daar in die stad. U was er al eerder, zei u, in Zuid-Soedan. Ook in Lankiern geweest of niet? Ja, ik heb daar vier jaar als landencoördinator gewerkt. ten tijde van de oorlog tussen het Noord- en Zuid-Soedan. Um, uh, en daar uh, ben ik begonnen eigenlijk in Lankje en daar hebben we het project opgezet. Dus ik was hier na tien jaar terug en het was uh, aan de ene kant uh, uh, enorm hetzelfde gebleven. Maar wel veel groter allemaal, het dorp maar ook het ziekenhuis. Aan de andere kant stond er opeens een, een mobiele telefoonmast uh, in het midden van het uh, gehucht. Uh, dus uh, enige vooruitgang had er ook wel plaats. En is er iets in. van het geweld te merken? Daar niet zo heel erg veel, omdat je zit in Lankin in het oog van de storm. Uh, en uh, het geweld gebeurt eromheen. En dus de mensen komen er naartoe die door het geweld getroffen zijn... en die ontheemd zijn geraakt of gewond zijn geraakt. En de stammen die daar wonen, zijn die ook betrokken bij uh, de burgeroorlog? Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik uh, heb ook een beetje op uh, uh, het Marktpleintje rondgelopen daar. En daar zag je dus allemaal mensen die terugkwamen uit Boer en Malakal en die met uh, gestolen waren gestolen goederen... Uh -huh. die, die ze hadden verkregen door plundering... Uh, daar uh, de spulletjes kwamen verkopen en te gelden maken. Maar de inwoners van Lankien zelf? De inwoners van Lankien zelf zijn niet direct betrokken... maar uh, een aantal van de, de jongeren daar... die doen mee met het traditionele leger, dat heet het Witte Leger. En dat wordt uh, op pad gestuurd veelal om uh, koeien te beschermen... of koeien uh, te stelen, maar deze keer werden ze op pad gestuurd... om. Uh, geweld te plegen in Boor Wat is dat dan, het Witte Leger? Het Witte Leger is een traditioneel leger. Dat is uh, opgezet door de, de stamhoofden daar, de stammen. En dat heeft traditioneel de functie om zichzelf te beschermen... tegen de uh, nabijgelegen stammen. Maar uh, tijdens de oorlog met het Noorden, maar ook tijdens deze oorlog... zijn ze ook ingezet om uh, geweld te plegen tegen tege, te, partijen. Wat is de tegenpartij dan van het Witte Leger? De tegenpartij is uh, het regeringsleger, want uh, je hebt daar... Uh, het probleem is ontstaan. Ten eerste was het een politiek probleem... maar uh, uh, tussen het regeringsleger aan de ene kant en de vicepresident, En die komt uit, vanuit de Neuair-stam aan de andere kant. En het uh, uh, witte leger dat komt vooral uit de Neuair-stam. Ja. En dat witte leger is ook verantwoordelijk voor geweld? Nou ja, veel van het geweld waar Rudy Frank het over had, dat is uh, in Boer, dat, uh, dat is uitgevoerd door uh, het witte leger. Dat is een, het probleem daarbij is dat het geen hiërarchie heeft, geen duidelijke aansturing... en uh, dat het uh, uh, ongericht ergens naartoe gaat. Uh, mm. En dan ontzettend veel chaos en geweld. Heeft. Nou werkt u daar uh, uh, met artsen zonder grenzen met Zuid-Soedanese ook. Hè? Um, en het is natuurlijk een conflict. U beschrijft het net al. Vooral langs etnische lijnen loopt het. Kunnen uw medewerkers daar die daar vandaan komen... kunnen die zich daar een beetje voor afsluiten? Ja, dat is moeilijk. Want... Um, Sommige van die projecten, daar werken we alleen maar met één bepaalde stam. En dus met één bepaalde groep patiënten ook. En als je daar dan één verdwaalde andere stamlid bij hebt... dan moet je ontzettend veel moeite doen om die persoon dan veilig te stellen ja. in de kliniek. Maar ook buiten de kliniek. Dat, dat, maar die, dat, dan dat, moet hier een, iemand echt beschermd worden daar. Dat, ja, dat, dat kostte behoorlijk wat moeite. We hebben bijvoorbeeld uh, in Lankjen... was er één uh, persoon van de Dinka-stam. En die zat ja. in, in de kliniek, in het ziekenhuis. En die moesten we beschermen tegen medepatiënten. Want die medepatiënten... die wilden hem... Te lijf. Maar met beveiligers dus, moet ik Nou vanstellen. ja, dat hebben we, daar hebben we toen de stamhoofden bij gehaald. Ja, dan moet je dus pra praten als brugman om vervolgens ervoor zorg te dragen... dat die persoon uh, uiteindelijk zonder geweld en zonder wapens... maar dan toch beschermd blijft in de kliniek, maar ook buiten de kliniek. En uw medewerkers zelf dan? Wat doen die dan? Die medewerkers zelf, ja, die, die uh, hebben verscheurde loyaliteiten. Want die zijn aan de ene kant zijn ze betrokken bij de zuid soedanese die, uh, die zijn betrokken bij de dynamiek en, en bij, de, bij het haat en de geweld wat plaatsvindt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Aan de andere kant uh, werken ze voor ons en moeten zich dus uh, gedragen volgens de waarden en normen en de principes. Dus ze moeten neutraal zijn. zijn. Ze moeten neutraal zijn. waar zijn ze dat ook? Dat is niet altijd even makkelijk. Ik, er was eens een incident bijvoorbeeld. dat onze staf in Lankien. die zagen dus een aantal van die mensen van het Witte Leger terugkomen. vanuit Boer Malekal. Met, met allerlei mooie goederen. die ze daar gestolen hadden. En een aantal van hen. die vroeg om betaald verlof. om ook even op pad te mogen gaan. naar Boer Malekal. Dus, ja, om even te gaan vechten eigenlijk. Nou niet te gaan vechten. maar in ieder geval om wat spulletjes mee te, mee ja. te kunnen nemen. uit, uh, uit, uit Boer Malekal. Nou ja, weet je, dat, dat is. Het, is, het, is, het geeft aan in hoeverre die mensen daar zelf betrokken zijn geraakt... bij een conflict ja. wat, wat natuurlijk ontzettend ingrijpt op het dagelijks leven. Maar het geeft natuurlijk ook enorm aan dat, dat dit heel uitzichtloos is. Want het, het gaat langs, langs etnische lijnen en mensen voelen zich enorm genegen om, om mee te doen, zo klinkt het. Nou, het probleem is, is veel groter dan alleen maar etnisch. Het is politiek, het is historisch. Het is, het is, de, de, de inderdaad, het is een heel groot probleem. En, de, en ik zie um, heel erg moeilijk hoe dat uh, op korte termijn opgelost gaat worden. En hoe het geweld en de haten die erover afgelopen naar boven zijn komen drijven. Hoe dat, uh, hoe dat opgelost gaat worden. Nou, met dit weekend werd bekend dat artsen zonder grenzen... een ziekenhuis in de stad Leer moest evacueren. Ik heb geen idee hoe ver dat is weer van die andere steden die u noemt uh, verwijderd. Hoe erg is dat wil... Hoe erg moet het zijn? Wil Artsen zonder Grenzen vertrekken? Nou, behoorlijk erg. Nou, hier, Lair, daar zitten we al 25 jaar. We zijn er al natuurlijk over die 25 jaar meerdere keren geëvacueerd. Deze keer um, hebben we uh, onze uh, patiënt in de steek moeten laten. En dat kwam omdat. Ondanks de staak het vuren kwamen de gewechten dichterbij. En dus om een bepaald moment te hebben we moeten zeggen... Ja, als we nu geen vliegtuig sturen om onze internationale teams eruit te halen... dan lukt het niet meer. En op advies ook van onze lokale staf zijn ze toen eruit gehaald. En wat doet u dan met die lokale staf? Wat doen die dan? De lokale staf die hebben ons op het hart gedrukt om vooral weg te gaan. En dat, ik vind het een behoorlijk groot probleem en een dilemma... Want Um, uiteindelijk bestaat er een hoge mate van respect voor internationale organisaties en internationale mensen. Je kan, je kan wel een probleem krijgen, je kan uh, uh, te midden van het geweld kan er iets gebeuren. Maar in principe word je niet aangevallen als internationale organisatie. Maar gaan zij door met behandelen? Of? Die, die lokale staf die gaan dus door met behandelen. Maar zij zijn wel onderdeel van het conflict en kunnen dus wel aangevallen worden. Wat zij De mogelijkheid die zij hebben, die ze altijd hebben genomen over de jaren heen... ook toen ik er werkte, en ik heb dat uh, enige malen met hen ook gedaan... dan vluchten ze de bush in. Samen mm -hmm. met de patiënten? Samen met de patiënten. Dus ze zijn er nu ongeveer ja? een tiental... Die zijn met een dertigtal patiënten zijn de bush ingevlucht. Die hebben medicijnen meegenomen. Daar staan we nog mee in contact, want ze hebben uh, communicatiemateriaal meegenomen. En die proberen die patiënten uit te behandelen. Ja. Maar in de bus? In de bush. En daar blijven ze voorlopig ook? Ja, voor, voor zolang uh, leer... Onveilig is. En voor zolang zij zich onveilig voelen, zullen zij niet terug gaan naar leren. Zullen zij dus trachten. Ja. Ja, de medicijnen moeten natuurlijk nog wel uh, gebruikt kunnen blijven worden. Ze moeten voldoende hebben, maar dan gaan ze daar. Hebben ze voldoende? Dat, uh, ze hebben minimaal kunnen meenemen. Ja, mee Je moet begrijpen dat ze zijn gevlucht. Uh, dus ze kunnen meenemen uh, wat ze kunnen dragen en kunnen tillen. Um, we horen heel veel over Zuid-Sudan. Over Zuid -Sudan. We horen ook heel veel bijvoorbeeld over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik denk toch dat het voor veel mensen uh, in hun hoofd is... ja, er gebeurt iets verschrikkelijks daar ergens in Afrika. U hoeft ze niet per se met elkaar te vergelijken... maar hoe erg is de situatie op dit moment daar in Zuid-Sudan? Um, ik denk dat we nog maar het begin hebben gezien wat iets van, van iets wat nog veel langer gaat duren. We, zien, we staan aan het begin van een grote, uh, uh, grote noodhulpoperatie die gedaan moet worden om veel erger te voorkomen voor deze, voor deze bevolking. Uh, het is natuurlijk dramatisch dat een land wat uh, net onafhankelijk is geworden, dat nu al, al zo in de grote problemen zit. Um, uh, dus, dus het is moeilijk om te vergelijken tussen Centraal afrika waar ik twee, twee maanden geleden was, en, en dit. Ik vind het allebei even verschrikkelijk en um, uh, er moet behoorlijk aangetrokken worden om veel erger te voorkomen. Ja, en dat behoorlijk aantrekken, hoe kan je dat doen? Hoe moet je dat doen? Wat is uw visie daarop? Nou, het, het, het grootste probleem is, in, is er, om ervoor te zorgen dat je als organisatie aan beide kanten kan werken. Dus, dus beide kanten hebben geen belang. Uh, om ervoor zorg te dragen dat de tegenpartij hulp krijgt. Dus wij moeten in gesprek raken met zowel de regering als de rebellen. En dat hebben we kunnen ja, maar doen. Maar u thuis. bent geen bemiddelaar. Hoe zouden de bemiddelaars zich moeten opstellen? Hoe, hoe zou de internationale gemeenschap zich moeten opstellen in dit conflict? Nou, de politieke. Wij zijn geen politieke organisatie, maar er bestaat wel behoorlijk wat politieke mogelijkheden om druk te zetten op de verschillende partijen. Uh, ze zijn allebei afhankelijk van steun. Uh, en uh, de, de Amerikanen, de Europeanen, de regionale staten die kunnen daar behoorlijk wat druk op uitoefenen. Dus ik denk als er voldoende druk op blijft worden uitgeoefend, dan zullen ze wel tot een vergelijk moeten komen. Ze zullen dat niet willen, maar ze zullen dat wel moeten. Uh, en, dus dat is stap één. Uh, daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Vervolgens moet er behoorlijk wat hulp gegeven worden. Daartoe moeten we overal kunnen werken. Dus we moeten neutraal kunnen, kunnen, kunnen blijven werken. En zij moeten dat willen accepteren. En dan moet er behoorlijk wat meer hulp gegeven worden... dan er nu op dit moment wordt gedaan. Arjan Heenkamp, directeur van Artsen Zonder Grenzen. De politie van Sydney heeft afgelopen nacht... de Australische zwemlegende Ian Thorpe van de straat gehaald. Hij was verward en onder invloed. Ja, nee. We gaan eerst even naar Roelof. Ja. ja, ik heb ja. brekend nieuws voor je. Je hebt brekend nieuws voor Nee, klopt. Ik, ik zit even met mijn hoofd alvast bij Ian Thorp. Maar eerst Roloff van de redactie. Ik snap het hoor. Nou, ik heb een update van de nieuwsbv.nl. Daar is het vandaag Super Bowl Monday. Vannacht werd de finale van het American Football seizoen gespeeld. Dus dat is niet een heel spannende wedstrijd tussen de Seattle Seahawks en de Denver Broncos. Daarover straks veel meer met Andy Houtkamp. Maar het gaat ook vooral om het randgebeuren natuurlijk. De optredens, de reclames. Ik had het vorige week al even over die reclames die soms geweerd worden... omdat ze grof zijn of beledigend. Ik heb er nog eentje van vorig jaar. Uh, uh. <treeks> Get me ja, je snapt, dit trekt puritijns Amerika niet. Wat je hoorde was gek genoeg een reclame voor snoepjes, voor Skittles. Het werd dus niet uitgezonden, maar Skittles heeft deze reclame ook helemaal niet meer nodig. Tegenwoordig vliegen die snoepjes namelijk over het American voetbalveld. Sterker nog, voor de Super Bowl gisteren begon was er rond het stadion geen Skittle meer te krijgen... Hoe dat kan, lees je op de site. En daar gaat het ook over de meest treurige honden, de Chihuahua. Je kent ze wel, dat zijn een soort trillende kavia's. En ze waren ooit een inspiratiebron voor de onvolprezen DJ Bobo. Chihuahua. Het gaat niet zo goed met de chihuahua, vindt staatssecretaris Dijksma. Ze wil dat er een verbod komt op het doorfokken van de honden. Dat is jammer, want dat was nou juist zo leuk. Volgens Dijksma worden ze zo doorgefokt dat het dierenwelzijn in gevaar komt. Wij steken de chihuahua een hart onder de dierenriem. Op denieuwsbuffet.nl dus. Waar om kwart over drie de online workshop Koken met Pastinaak te volgen is. Deze week met Annette van Tricht en Kooks Postema. Tot zo. De politie van Sydney heeft dus afgelopen nacht de Australische zwemlegende Ian Thorpe van de straat gehaald. Hij was verward en onder invloed. NOS-correspondent Robert Sportier in Sydney. Robert, wat is er met die zwemlegende aan de hand? Nou ja, de politie van Sydney die werd uh, midden in de Australische nacht gebeld over een auto-inbraak. Eenmaal van de plaatsen troffen ze in de auto Ian Thorpe aan. De zwemlegende bleek onder invloed van antidepressiva. Hij uh, verkeerde, zoals de politie dat noemt, in een verwarde toestand. Hij besefte zich in ieder geval niet dat hij in de auto van een vreemde zat. Hij uh, dacht dat hij in de auto van een vriend zat. Zijn ouders wonen niet heel ver daar vandaan. Uh, ze hebben hem ja. in ieder geval meegenomen naar het ziekenhuis. Vandaaruit is hij overgebracht naar een afkikkliniek. Uh, hij lijdt aan depressiviteit. Dat is uh, algemeen bekend. Hij slikt daarvoor ook de nodige Pillen. En blijkbaar van dit ziekenhuis uh, dat hij nu hulp nodig heeft. Ja, nou zo klinkt het wel een beetje. Er waren al geruchten dat hij, of tenminste het was eigenlijk al bekend, dat hij was opgenomen in een afkeerkliniek. Is, is het zo ernstig met hem? Nou ja, dat werd vorige week gezegd. Hè, dat hij was opgenomen in een afkikken Maar dat werd direct door zijn management ontkend. Zijn manager vertelde toen dat Torp niet in een uh, kliniek zat... maar dat hij juist in een ziekenhuis was vanwege een operatie aan zijn schouder. Ja, vandaag geeft die manager toe dat Torp wel degelijk is opgenomen. Uh, hij krijgt hulp met die depressiviteit. Het is uh, bekend dat hij eigenlijk al sinds zijn jonge jaren... Uh, eigenlijk als, als, als jong kind al leed aan depressiviteit. Dat hij verslaafd was aan alcohol om uh, zijn gedachten en gevoelens te onderdrukken. Nou, hij schreef het allemaal in een uh, autobiografie die vorig jaar uitkwam. Vertelde ook dat zijn ouders er nooit van hadden geweten. Ja, eh, Vandaag eh, in ieder geval eh, wordt bekend dat hij eh, hulp krijgt om zijn depressiviteit te bestrijden. Maar volgens de manager is van alcohol in dit geval geen sprake. En die houdkamp aan tafel. Gaan we zo meteen praten over de Superbowl. Dat is wel uh, verdrietig dit, hè? Ja, je hoort het wel vaker in topsport, hè? En uh, als je maar 53 qua schoen hebt, dan... Uh... Dan wat? <laughs> dan heb je, de de de de klaar, de dan je Dan word je depressief. <laughs> oh ja, is dat zo? Maar goed, het is toch... Nou ja, ja, ik vind het Ja, het een is beetje triest. heel triest. Ja. Groot sportman. Ja. Robert Portier, Sydney, dank je wel. Snow Patrol met de meest succesvolle single ooit in Nederland. Het, uh, het nummer kwam uit eind 2009 en werd begin 2010 echt een grote hit. Stond maar liefst 14 weken in de top 10 al hier.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 Dear, for God's sake dear. Just yes. Snow Patrol. Tot zover. Schuister. En columniste Nienke de Jong. Jij hebt de afgelopen weken Boer zoekt vrouw gekeken. Dat kan niemand ontgaan zijn. En daar ook verslag van uitgebracht bij ons. Gisteren de laatste uitzending werd bekeken... door 4,2 miljoen mensen. Niet te geloven. Ja, het is... Afschuwelijk veel. En ik denk dat al die 4,2 miljoen mensen super teleurgesteld waren... en net zo kwaad en teleurgesteld als ik ben. Uh, mm, Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb hem ook gezien. Ik heb het eerst in mijn leven vrouw gekeken. Nou, ooit. Je hebt echt de slechtste aflevering ooit gekeken. Want hoe het normaal hoort te gaan. vrouw, je hebt het uiteindelijke keuzemoment. Dan hebben de boeren hun vrouw gekozen... Dan horen er nog een paar afleveringen achteraan te komen. Namelijk altijd twee met de citytrips en nog één terugkomdag. En die citytrips, dat is eigenlijk waar je de hele tijd naartoe leeft. Want dan kun je pas zien of de boer al bij zijn vrouw past. Negen van de tien keer is dat niet zo. En dan moeten ze zich dus drie dagen vermaken in een buitenlandse stad... waar ze allebei helemaal geen zin meer in hebben. Ze moeten van de productie allemaal dingen doen waar ze ook geen zin in hebben. Bijvoorbeeld iets in het Frans bestellen... Of in Disneyland Parijs in een theekopje ja, gaan zitten. Ja, dat heb ik gezien alles. Ja, dat zijn dus verschrikkelijke fragmenten... waar de kijker van smult, waar de boer heel ongelukkig van wordt. Maar dat hoort er wel bij. Hij kijkt vaker dus, hè? Ja, is nee, keer een fragment ooit. Ja. Nou ja, dat hoort er nog bij. En dan hoor je daarna nog een terugkomdag te hebben. Dan komen alle boeren weer terug. In een of ander landhuizen aan de kust, samen met Yvonne. En dat is dan drie maanden na de laatste opname. Dus dan kunnen we zien, hebben de boeren het gered met hun vrouw? Meestal dus ook niet zo, maar dat is het moment waarop je... Zeg maar je weddenschappen kunt beklinken met je vrienden. Van ja, wie heeft er nou gelijk gekregen uiteindelijk? Die twee prachtige onderdelen van Boer zoekt Vrouw... zijn gisteren in een halve uitzending gepropt... Een halve. En Boerin Aletta, die van Bonaire met die geitjes... die ging niet eens op, uh, uh, op date, op citytrip... omdat ze gewoon geen van beide mannen wilde. Zo werkt het niet. Je moet er maar één <lacht> kiezen en dan, dan red je er nog maar drie dagen mee. We <lacht> hebben al die moeite voor jou gedaan. We hebben wekenlang naar jou gestuntel zitten kijken. Je geeft ons nog maar eens een keer wat. Ik word daar echt heel kwaad van. Ik merk het, ja. Maar, en die terugkomdag, die was er dus ook niet... Want het was natuurlijk weer veel te duur... omdat de boeren dit jaar allemaal uh, over de hele wereld verspreid zitten. Dacht de KRO, geld is op. We doen het wel via Skype. Dus de laatste vijf minuten van de allerlaatste uitzending... gingen over de Skype gingen ze kijken hoe het met de boeren was. Dat geeft mij niet een goed beeld. Ik kan niet door de Skype de romantiek heen voelen. Ik bedoel, dan zie je ook niet wat er achter de webcam gebeurt. Ik bedoel, um, Wim uit Tanzania, je weet al, die hele grote. Die was nog met Evelien. Waarvan wij allemaal dachten, wat moet ze daar? Die rent gillend weg, die wordt gillend gek daar. Maar die was er dus nog. Die zat gewoon met hem voor de webcam. Ja, ze hadden het heel gezellig en ze was nog helemaal niet naar huis geweest. Ik denk dan, wat gebeurt er achter die webcam? Volgens mij staat daar gewoon een bediende van Wim... Uh, het paspoort van Evelien op te eten of zo. Of staat er onder schot te houden van, je mag niet weg. Ik denk zoiets. Maar ja, dat hebben we dus niet gezien. Want het ging via Skype. En nu ben ik dus heel kwaad op Ik vandaag En dan weet ik niet of we volgens jaar nog gaan kijken. Want ze hebben me niet gegeven wat ik wilde. <lacht> ja, ja, ja dat is Ja, we... klaar ermee, Ja. Arjen Dankjewel, Nick de Jong. Zit hier nog, hij is directeur van Artsen zonder grenzen. Meneer Heenkamp. zijn uw medewerkers niet hartstikke dood op s avonds? Of hebben ze geen tijd om, uh, om uit te rusten? Uh, ja, uh, ze zijn ontzettend dood op s avonds. Uh, uh, ik... ik... Toen, toen ik daar landencoördinator was... heb ik ze nog wel eens verteld van... luister eens, je moet samen uh, gaan koken. Uh, uh, omdat dat dan een sociale activiteit is. En dan kan je aan iets anders denken. Maar op uh, een moment is dat het toch een beetje uitgesloopt. Vanwege het feit dat ze continu bezig zijn. En ook s'avonds dienst hebben. Hè. Ze doen ook nog uh, nachtdienst. Uh, uh, de medische mensen, de dokters en de verpleegkundigen die er zitten. Dus uh, ja, het is, het is uh, continu doorwerken. En er is uh, eigenlijk een plaats als Lankien en Leer. Moet je je voorstellen, daar is niks. Er is geen uh, televisie. Er is geen uitgaansleven. Uh, uh, en de mensen die slapen in uh, lokaal gebouwde uh, toekels of um, hutjes. Um, uh, en eens in zoveel tijd kunnen ze met elkaar sporten en kaarten. En dat is het zo ongeveer. En om zich heen zien ze allemaal ellende. Allemaal oorlogsslachtoffers die worden binnengedragen waarschijnlijk. Of gebeuren er ook wel eens mooie dingen. Nou, het, is een, het, is, uh, het is een ontzettend bijzonder land om te mogen werken. Er is een hele generatie aan mensen die bij arts Grenzen daar een hart van heeft verloren. Waaronder ik. Um, uh, dus het is een, aan de ene kant is het, um, is het een privilege om daar te mogen zijn uh, in, in zo'n situatie... en te werken met mensen die um, de Nuer en de Dinka's uh, allemaal... Uh, die zijn allemaal sterk, uh, sterker dan wij, uh, dan wij dat zouden kunnen zijn. Maar je komt tegelijkertijd kom je ook uh, veel ziektes tegen. Tegen tropische ziektes, ondervoeding um, en, en gewonde mensen. En daar moet je op kunnen reageren. En uh, daar hebben we dan uh, onze uh, internationale mensen voor die dat doen. Doet u ook bevalling in daar? In het ziekenhuis. Er zijn veel bevallingen, ja. ja. ja. Het zijn ja. natuurlijk wel de, de, de mooiere kwam... momenten. in het. Nou, ik kwam, toen ik een lang ken was, was het een mooi verhaal. Want dan... De, de, de, de, s avonds, s morgens vroeg, toen werd het mij verteld door de, door de vroedvrouw... Er is een baby geboren. Een hele grote, dikke baby van 4 kilo. En dat is ongeveer... Het dubbele, het dubbele van wat je normaal in Zuid-Soedan tegenkomt. Dus ik ben uh, naar, uh, naar die mevrouw gegaan om haar te feliciteren met haar enorm grote, dikke baby. En dat was een ja. Keniaanse dame. En die was getrouwd geraakt met een Nouer. En die was naar Malakal gekomen. En die was te midden van uh, het geweld, de orgaan en geweld, was ze daar ontvlucht. En die was naar Langken komen lopen, drie dagen lang, hoogzwanger. En uh, de, uh, de nacht erop is ze is, is bevallen van een prachtig mooi, uh, mooie baby. Dus het is, uh, je komt ook wel hele mooie dingen tegen. Arjan Heenkamp, directeur van Artsen zonder Grenzen. De nieuws -BV met Felix murders en Willemijn Veenhoven. De kijkcijfers zijn nog niet bekend, maar de Super Bowl, de finale van het Amerikaanse voetbal, zal wel weer minstens 100 miljoen kijkers hebben getrokken. En eentje van hen was de dus sportcommentator Andy Houtkamp. En Ayan Heenkamp was dus in Zuid-Soedan en zag wat de oorlog en hongersnood daarvoor ellende heeft aangericht. Dit is Radio 1. Nu het interventionaal met Donald Megens. Corruptie in de 28 lidstaten van de Europese Unie kost de Unie jaarlijks 120 miljard euro. Dat blijkt uit het eerste anticorruptierapport dat de Europese Commissie later vandaag presenteert. Dan wordt ook duidelijk waar in Nederland corruptie is vastgesteld. De commissie noemt de omvang van de corruptie in de EU adembenemend. Minister Dijsselbloem moet deze zomer mogelijk plaatsmaken voor een permanente voorzitter van de Eurogroep, zeggen anonieme diplomaten uit Brussel, doen ze in het Duitse Handelsblad. Ze hebben kritiek op Dijsselbloem vanwege zijn dubbelfunctie als minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. In Moskou heeft een jongen op een middelbare school een agent en een leraar doodgeschoten. Daarna gijzelde hij 29 leerlingen, maar kort daarna kon hij worden opgepakt. De leerlingen bleven ongedeerd. En de werkgelegenheid. krimpt dit jaar opnieuw, maar de krimp is minder dan in voorgaande jaren, schrijft het UWV. De WW bereikt in aantal een recordhoogte, doordat in de zorg en bij de overheid tienduizenden banen verdwijnen. Een schatting verdwijnen er dit jaar zo'n 66.000 banen. Dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformatie komt vandaag van Kees Kwaks vanuit Den Haag. Bij Rotterdam problemen op de A16 vanuit Breda. De hoofdrijbaan is dicht ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk. Er is een ernstig ongeluk geweest. Het verkeer moet nu via de parallelbaan rijden, staat in twee kilometer file. En kan worden omgereden vanaf knooppunt Ridderkerk via de Benelux-tunnel. En de N203 is dicht, Amsterdam-Alkmaar. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De weg is in beide richtingen dicht, tussen Uitgeest en Castricum. Goedemiddag. Vannacht was de 48e editie van de Super Bowl. In Amerika zaten 100 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd en keken naar de finale tussen de American football teams van Seattle Seahawks en Denver Broncos. En ze zagen Bruno Mars samen met de Red Hot Chili Peppers in een magistrale halftime show. Zeg maar de rust. Welkom bij de Pepsi Super Bowl 48 halftime show. En zoals dat in die hout ook je opportunity to dance te nemen terwijl hij in zijn bed zat te kijken. En dan was verslaggever, groot fan van Amerikaanse sporten. Je hebt ooit live verslag gedaan van een Super Bowl? Precies 20 jaar geleden: Super Bowl 28. Oh. Eh, ook een geweldige halftime show trouwens. Dat was een country eh, show. En eh, de grote verrassing toen was dat de Jets, dat waren eh, twee zusjes die een paar jaar daarvoor waren gestopt met zingen, mm -hmm. die werden toen weer herenigd tijdens die halftime. Dat was een feest, niet te geloven. En wat ook heel belangrijk. Wat is bij deze show is uh, het volkslied. Toen, twintig ja. jaar geleden, was Natalie Cole de zangeres van het volkslied. En gisteren voor het eerst ooit een operazangeres. En echt koude rillingen. Het was zo ontzettend mooi. Ik las dat dat eigenlijk het hoogtepunt was. Eén van de hoogtepunten. Eén van de... Ja, maar vergeet niet, Super Superbowl, uh, dat is sport, maar dat is show... Het is één grote mix van sport en show. De Engelsen zeggen wel: uh, van het is uh, heel veel muziek met uh, af en toe een beetje sport tussendoor. Ja. En wat commercials. Ja. Uh, maar zo is het ook echt. Um, uh, want dan had je ook nog de wedstrijd. Ja. Dat, dat beetje sport. Uh, Seattle Seahawks, die wonnen terecht. Ja, ja, ja, volkomen terecht. Stonden na twaalf seconden al uh, voor. Nou dat, de, want het, was, het gaat vaak tussen de quarterbacks. De, de mannen die de bal gooien naar hun medespelers. Peter Manning, 37 jaar, bij Denver Broncos. Heel. Een geweldig seizoen gehad. En Russell Wilson, 23 jaar, van uh, Seattle, daar zou tussen gaan. En die Manning zou de held moeten zijn. Ja, ja. De, de, echt alles gewonnen. Uh, alle records gebroken dit jaar ook. Met zijn 37 jaar, wat echt heel oud is voor een uh, American voetballer. Maar ja, het ging na twee, 12 seconden al mis. En toen kwamen ze achter, en dat hebben ze nooit meer. Het werd zelfs op een gegeven moment 36-0. En ja, dan zie je nog wel leuke dingen, maar... Afgemaakt. Ja. Absoluut. Ook in Nederland komen die Super Bowl-fans bij elkaar. Verslaggever Robert Jan Boy was bijvoorbeeld vannacht bij de officiële Super Bowl-party in Amsterdam. Het Hard Rock Cafe in Amsterdam is afgeladen vol. In het holst van de nacht. Mensen aan tafeltjes met een biertje kijken naar grote schermen. Waarop het zo meteen allemaal gaat gebeuren. Wordt op een losje gekeken. Nog enkele minuten en dan is het zover. Uh, en de gesprekken gaan over. Wie de winnaar eventueel zal worden deze avond. Want de Seahawks, die coming now in the game. Ja, oh. die zijn We vallen er midden in. Ze hebben eigenlijk nog nooit gewonnen. En Daar komen de Seahawks aan. De Super Bowl hebben ze nog nooit gewonnen. De Denver Broncos hebben al twee keer gewonnen. En ik denk dat ze nu voor de derde keer gaan winnen. Wat heeft iedereen hier te zoeken in het holst van de nacht? Ja, ja. kijken naar die wedstrijd. Maar waarom? De game, het is de passie. Liefde voor de sport, liefde voor de sport. Dat is het enige antwoord. Ga door. <laughs> Was het? Chess. Het is ja. fighting chess. Oftewel schaken op het voetbalveld. En voor wie zijn jullie nou? Wij zijn voor de Broncos. Dan heb je ook nog uh, Derek Coleman? Dat schijnt de volle held te zijn in Amerika. Derek Coleman. Zegt dat wat of niet? Nee, zeg me niks. Derek Coleman, ja, ja, hij is deaf. Yes, yes. Yeah, we love him. He's the first hearing impaired NFL player ever, so it's pretty exciting that he's inspiring. Is, yeah. is inspiring that he's there. Dit so. werk en inspireer deze mensen. waarom? Just because you know, it doesn't matter what life gives to you. You can always make it better. You can always take it and, and run with it, and, and everything is good with what happens. Wat er ook, je kunt je leven altijd beter maken, wat er ook gebeurt. Dat begrijp ik zo een beetje die ruik. Yeah. But I, I think it's gonna be a really good game. I think it's gonna be close. Hier zijn in een groepje wat cheerleaders. Mag ik even tussendoor komen, dames? In de, bikini. In de bikini. Ja, ik noem het maar even zo. Het is gewoon een mooi cheerpakje. Even beraad voordat het echt gaat beginnen. Oh, het is, volgens mij is het niet begonnen. Jullie moeten aan de bak nu? Uh, nou, nee, juist. Uh, nu laten we mensen lekker naar de, naar de wedstrijd kijken. Ja, ja. Dus we gaan zo meteen in de, in de break, in de half gaan in like, break. Uh, ja, ja. Dan gaan we weer aan de bak. Ja, doe eens wat voor eventjes. eventjes uh, een dansje. Ja, wat voor dansje is het? Nou ja, uh, we kunnen wel even wat laten zien. 7, zeven, 8. Omhoog en omlaag en een beetje naar voren en opzij met een boogje omhoog en popperen. Robert-Jan die heeft gisteravond zijn ogen uitgekeken. Vannacht was het al, hè? zo laat was het al. Ja, en hij had het dus onder andere over die 23-jarige Derek Coleman. Fullback, een verdediger, dus een held in Amerika. Want hij is hearing impaired. Oftewel, hij is doof, Andy. Zo goed als, ja. Hij kan nog, um, als hij mazzel heeft... en dan moet het echt stil zijn om hem heen... 10 tot 20 procent horen. Maar kan je melden in een stadion met 82.000 man... Uh, is dat wat lastig. Hij is inderdaad sinds zijn derde jaar doof. Uh, fullback, dat betekent dat hij zeg maar, de weg vrijmaakt... voor die quarterback waar ik het eerder over had. Die man die de bal moet gooien. Uh, ja doof en dan heb je toch een probleem. Want uh, er wordt ook veel gepraat, met name door die quarterback. Die moet het systeem aangeven. Ja. Doet dat ook uh, vaak via woorden. Maar die jongen, uh, ja, daar hebben ze uh, een gehoorapparaat in geplant, waardoor die ongeveer 60 tot 70 procent wel kan horen. En de rest doet hij via liplezen. Liplezen. Ja. Terwijl je daar ja. een beetje staat te echt... en... nou, wordt... nou, Vlak voordat uh, het spel weer verder gaat... dan uh, kijkt hij even om naar de quarterback. En die zegt heel duidelijk... het systeem wat uh, gespeeld moet gaan worden. Het is een bijzonder verhaal in Amerika. De Amerikanen ja. die doken er ook uh, massaal bovenop. Um, commercial, hij speelt in een commercial van Duracell. Yeah. Hè? En die werd in de mum van de tijd... maar liefst 13 miljoen keer bekeken. They told me I couldn't be done. But I was the lost call. They gave up on me. The last bit. Is. They didn't call my name, told me it was over. But I've been deaf since I was three. So I didn't listen. And oh! now I'm here, with a lot of fans in the NFL, cheering me on, and I can hear them all. Ja, het, is een, het is een levensverhaal in deze ja. commercial. Ja. Hoe werd er daarop gereageerd in Amerika? Ja, ja Amerikaans. Hè. Zeker zo'n commercial ook. Uh, tearjerker. Uh, ja, prachtig. En met name uh, de, de dove gemeenschap was natuurlijk uh, enorm onder de indruk. En het was zo leuk, er waren twee uh, dove kinderen. De familie Kovalchik. Die hebben een brief. Een van die meisjes, Kovalchik, heeft een brief... Uh, gestuurd aan mm -hmm. Derek Coleman. En gezegd van, ja, wij zijn ook doof en jij bent voor ons zo'n held. En dit en dat, de zus en zo. En, en een prachtig, heel lief briefje. En toen heeft hij een brief teruggestuurd. En zoals het in Amerika gaat, dan kom je in talkshows... voor uh, tientallen miljoenen mensen. Dus. Uh, en dan gaf hij dan ook nog aan de hele familie Kowalczyk... een uh, kaartje voor de Super Bowl En dus die man die kon helemaal niet meer ja, stuk. Ja, want hij stond op een gegeven moment, begrijp ik, voor hun neus. Voor, ja. voor die tweeling, Erin ja. Riley En dat wordt dan natuurlijk, die is Amerika, gefilmd. How you guys doing? Good. Are you really? I got. I got something for you. We want to invite you guys to the Super Bowl. Really? And you and your family come watch us play. Seriously? Yes, ma'am. Down Thank to go. Thank you so much. <laughs> <laughs> Mooi, oh, oh. wow, ja, hij is toch lief. En dus zaten ze daar met de hele familie, mochten ja. allemaal mee. Um, is hij echt nu uitgegroeid tot een rolmodel? Ja, absoluut. Het is de eerste uh, dove Amerikaanse voetbalspeler uh, op dit niveau. En er komt nog een probleem bij, hè, want hij heeft dus uh, gehoorapparaten... en die jongens hebben een helm op... Ja. Hoe moet je dat dan lekker goed laten zitten? Daar hebben ze wat op gevonden. Want uh, zijn moeder heeft uh, haar panty gebruikt en uh, hem geholpen. En die panty zit onder zijn helm en houdt uh, het gehoorapparaat... Die, die uh, panty zit om zijn hoofd ja, gestrikt ja, en houdt uh, bij de wijze van ding spreken, op zo. En dat houdt uh, de boel... Uh, ja, het, de het panty mij, van je moeder. Het okay, lijkt mij dat aan. er betere manieren zijn, maar misschien is dit ook geestelijk... Uh, uh, werkt dit? Weet je of hij zelf een rolmodel heeft gehad? Ooit? Hoe... Nee, nee, want uh, wat, wat je al zag in die uh, reclame: er zijn, ik, ik, ken ook, ik, ik volg veel Amerikaanse sporten. Ik ben gek van honkbal, basketbal. En uh, ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit een. Uh, een, een doof rolmodel uh, heb gezien in die sporten. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij zich daaraan kan spiegelen. Hoe ligt hij in het team verder? Want je zegt, hij, ja, met liplezen lukt het wel... maar ja. het lijkt me toch niet de meest handige keuze, zo'n speler. Nou ja, als jij goed bent, en dat is hij... want anders speel je niet uh, bij de bowl winnaars Het is overigens niet uh, een van de allerbelangrijkste spelers... want ik heb de hele nacht zitten kijken of ik het nummer 40 zag... en ik heb hem uh, niet aan het werk gezien. Uh, maar uh, ja, hij ligt daar uh, natuurlijk goed en het helpt natuurlijk ook wel dat hij een rolmodel is. Hè. Er zit een andere speler in, Richard Sherman, die is totaal gestoord. Is dat die gast die ze vergelijken met die rapper Kanye West? Die ja. een enorm grote bek heeft? Die is totaal ja. gestoord, maar wow. die is... Weet je, uh, zoals jij eigenlijk. Eigenlijk wel. <laughs> ja, uh, ja. Nou, je kan niet anders zeggen. Nee, maar die, uh, die, die staat uh, de pers niet te woord en uh, die heeft alleen maar een, uh, een grote bek. En één keer heeft hij iemand van Fox, een dame, te woord gestaan over een tegenstander. Nou, die maakte die werkelijk met de grond gelijk. En daar houden ze eigenlijk niet van in Amerika. Want in alle talkshows werd hij weer met de grond gelijk gemaakt. Maar ik Vindt het prachtig. Hij heeft een enorm ego vooral, en Hij duldt geen kritiek. En... Maar... Hij trouwens gisteren geblesseerd uit met de enkelblessure. Die, de, die Coleman, wat speelt hij dan precies? Coleman is uh, fullback. En dat betekent? Uh, dat je uh, de weg vrijmaakt voor de quarterback. De man die de ballen moet gooien op zijn medespelers. Die bijvoorbeeld, je moet naar de n-zone. Het is landjepik. En dan moet je naar een zone... Daar moet je terechtkomen. En die uh, quarterback, in dit geval Russell Wilson... moet dan de bal naar iemand gooien. En hij duwt ze weg. Hij komen. duwt de tegenstanders weg. En die houdkamp. Blijf nog even zitten. Ja. Radio 1. De Nieuws-PV. De Thaise oppositie heeft het hof gevraagd... om de verkiezingen van gisteren ongeldig te verklaren. En de West correspondent Michel Maas zit in Bangkok. De verkiezingen hebben dus niet de rust gebracht... waarop premier Shinawatra had gehoopt daar, hè? Nee, absoluut niet. Het lijkt er zelfs op dat het spel nu pas echt gaat beginnen. Want uh, dat verzoek om uh, de verkiezingen ongeldig te verklaren... dat is maar één stapje. Er is een hele barrage aan rechtszaken aangespannen door de oppositie... die uh, onder andere het constitutionele hof hebben gevraagd... om de premier af te zetten en uit de politiek te verwijderen. En uh, de, de demonstranten die zijn ook weer de straat op gegaan... Uh, die hebben net zelfs een gebouw belegerd uh, waar de premier op dat moment zich bevond. Uh, dat is uiteindelijk weer afgelopen. De premier is daar weggekomen en dat heeft geen problemen opgeleverd. Maar het is wel duidelijk dat het nog lang niet afgelopen is. Michel, uh, gisteren dus die verkiezingen. Is er al iets duidelijk van resultaten van die verkiezingen? Bijvoorbeeld van de opkomst? Ja, de opkomst is min of meer bekend. Er zijn geen officiële cijfers. Die komen later pas, uh, misschien pas over een maand of zo. Maar uh, de opkomst die is nu uh, vastgesteld dat het 45,8% zijn geweest. En uh, ja, er zijn dus provincies geweest waar helemaal niet gestemd is. Negen provincies uh, door die protestacties. Uh, er zijn andere provincies geweest waar gedeeltelijk gestemd is. Uh, in plaatsen waar de oppositie een grote rol speelt waar de oppositie veel aanhang heeft... was de opkomst heel erg laag, zoals in de stad Bangkok. Hier maar was de opkomst 20 procent en op sommige plekken zelfs minder. Dus uh, nou ja, de opkomst, uh, we zijn nog niet klaar. Die, die negen provincies die moeten de verkiezingen nog gaan inhalen ooit. En dan uh, zal de uiteindelijke opkomst misschien nog iets hoger zijn. Maar uh, tot nu toe is het duidelijk dat heel veel mensen zijn weggebleven... En heel veel mensen ook die wel zijn gaan stemmen... hebben bovendien ook nee gestemd, dus tegen de regering. En jij zegt die opkomstresultaten die zijn pas bekend over een maand ongeveer. Duurt het ook zo lang voordat de verkiezingsuitslag dan bekend is? Ja, de, de kiescommissie mag die uitslag pas officieel bekendmaken... Bekend als overal gestemd is. Nou ja, ik zei al, er zijn negen provincies... waar helemaal niet gestemd is... en een hele hoop dis districten waar het ook niet uh, gebeurd is. En die moeten dus nog. Er wordt nu een datum geprekt waarop die een herhaling krijgen. En, en uh, ja, de vraag is of ze dan wel gaan stemmen. Want die demonstranten doen er natuurlijk alles aan... om het dan opnieuw te verzieken. En uh, dat kan nog wel een hele tijd gaan duren... voordat alle districten en alle provincies gestemd hebben. En Michel Maas, jij merkt ook iets van, de, van die demonstranten op dit moment al? Nog? Nou ja, ik zit, ik zit op een plek uh, vlakbij zo'n uh, protestkamp. En ik kan er van, uh, vanuit mijn raam kan ik ze zien. Op dit moment is het vrij rustig, omdat de demonstranten veel zijn er uh, uh, rond een trekken. Die zijn van de ene plek naar de andere aan gaan om gebouwen te omsingelen van de regering. En anderen die zijn naar het hoofdkamp, dat kan ik van hieruit niet zien. Daar zitten tienduizenden mensen bij elkaar. En die zitten daar nog steeds uh, te luisteren naar toespraken en muziek. Michel Maas vanuit Bangkok. Aan tafel nog steeds directeur van Artsen Zonder Grenzen, Arjan Heenkamp, uh, Net terug uit Zuid-Soedan, heeft verstand van de Franse taal. Dat moet je daar wel een beetje kunnen en kennen. Weet u hoe ik dit uitspreek? Met regime? Klopt dat? Uh, dat uh, klopt volgens mij, ja. Uh, Goed, uh, mooi. Met regime, je ment hier.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 je sais dat ça c'est qui j'étais qu'on est plus pour sif, mais je veux dire juste pour la rive Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste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 Ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir stop. Ne réfléchis plus, me guis. stop, Ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, je me demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Si, C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attend.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 Het regime, met zijn band, eh, met zijn band natuurlijk. In Frankrijk zit ze natuurlijk bond. Saxion Dassault, en hij staat op nummer 1 met Jumetier En we hadden het even over die titel. Het zou op Master Bieren kunnen lijken, maar er zijn nog andere vertalingen mogelijk. Eh, Franse eh, ik, ik trek me terug. Ik trek me terug. Nou, trek ik ook ja, weer te ook netjes. Hij schijnt op weg te zijn naar de nummer 1 plaats in Nederland. Maar dat is een vermoeden. BV Buitenland. Buitenlandse redacteur Willem van de Noot die vertelt straks over lokale verkiezingen in Tokio. Maar nu eerst naar West-Afrika, naar Liberia. Ja, want de regering van Liberia is begonnen met een crackdown. Zeg maar een keiharde aanpak van de verkoop van medicijnen op straat. En vooral op het platteland zijn daar straathandelaren actief. Die trekken daar rond en die hebben ja, allemaal medicijnen om aan de man te brengen. Ze hebben vaak een grote rugzak bij zich of een, of een emmer die zit helemaal chockvol met pillenstrips. En die handelaars die worden ook wel black bag doctors genoemd. En een verslaggever van de radiozender VOA Afrika ontmoette zo'n black bag dokter langs, uh, langs de kant van de weg, een paar kilometer buiten hoofdstad Monrovia. John Harris wore a backpack and carried a bucket, both were full of unmarked plastic bags of pills. He said they were painkillers. En anti-malaria drugs. Deze handelaar John Harris die verkoopt dus pijnstillers, anti-malaria middelen. Die zitten allemaal verpakt in kleine zwarte plastic zakjes, de black bags dus. En deze John die beweert dat hij zijn medische graad heeft behaald, maar hij komt niet aan de bak als dokter. How does the government expect us to er when there is no job? So I do this. Move villages and, towns, and sell these drugs to the people. At least we are helping government. Some of the places we go, there are no health facility. So I think we are of help. Deze John Harris, die zegt zelf dat hij broodnodige hulp verleent aan, uh, aan mensen in Liberia. Hij brengt namelijk medicijnen op plekken waar volgens hem verder helemaal geen gezondheidszorg is. En de regering, zegt hij, die zou hem zelfs een beetje dankbaar moeten zijn. Maar dat is de regering duidelijk niet, uh, want die wil dit soort handelaars juist aanpakken. Wat is er dan mis met de medicijnen die ze verkopen? Nou, die vraag die leg ik voor aan Reverend Tidjli Tarty. Tai, Senior, hij is de Liberiaanse topambtenaar en verantwoordelijk voor medicijnen. En volgens hem gaat het vaak om illegale namaakmedicijnen die uit Nigeria komen. En de werking daarvan die is volstrekt onduidelijk. En als die pillen wel echt zijn, dan, mo dan nog moet je ze niet op straat komen, zegt Tai. to uh, hostile conditions, such as in the open, in the sun, the are compromised, They will not ja, ze zijn over de datum, ze hebben misschien wel in de zon gelegen... waardoor die medicijnen niet meer werken... en dan wordt het zelfs gevaarlijk om ze te slikken. Nou ja, voor veel Liberianen is er helemaal geen keus. Want ze hebben helemaal geen geld om naar de apotheek te gaan. Als die al in de buurt zit en op straat zijn die medicijnen. Dus de helft goedkoper. Maar wat doen ze dan om, om die straathandel te bestrijden? Nou, ze hebben speciale inspecteurs op pad gestuurd. Die moeten dan de handelaren uh, opsporen. Er zijn al een stuk of tien van die black bag doctors in de kraag gegrepen. En verder komt deze meneer Thaï, dus van het ministerie. Die komt vaak op de radio om zijn landgenoten te waarschuwen... voor de gevaren van die pillen die ze, die ze op straat kunnen kopen. En ook is er onlangs een autoriteit opgericht die genees middel. Eerst goedkeurd voordat ze officieel in Liberia worden toegelaten. Reverend Taiy daarover. The authority has begun the process of registering all medication entering in our country. The, the difference between quality and die autoriteit die test medicijnen op kwaliteit en ze verstrekken ook handelsvergunningen aan farmaceutische bedrijven. Maar de vraag is natuurlijk of de liberiaanse overheid succes zal hebben met deze aanpak. Want volgens de Verenigde Naties is de handel in namaakmedicijnen in Liberia en ook in omliggende landen zo wijdverbreid dat zelfs artsen niet helemaal zeker weten of de middelen die zij voorschrijven of die wel echt zijn. En komt de volksgezondheid daardoor in gevaar? Um, ja, en dat is ook waar internationale uh, gezondheidsdiensten voor waarschuwen. Want als Liberianen massaal... Ja, bijvoorbeeld uh, uh, antimalaria medicijnen nemen... die eigenlijk namaak zijn. Of ze kopen van die pillen uh, waarvan de werkzame stof... eigenlijk zodanig is aangelengd dat ze niet meer goed werkzaam zijn. Ja, dan uh, helpt dat natuurlijk niet tegen malaria. Deskundigen zeggen zelfs dat de ziekte zich daardoor makkelijker kan verspreiden. Meneer Heen directeur van Artsen zonder Grenzen. Net terug uit zuid soedan uh, Dit probleem doet zich ook voor in, in, in zuid soedan bijvoorbeeld? Ja, het is een enorm probleem. Gewoon De informele sector die medicijnen verstrekt. En zelfs als de medicijnen goed zijn... dan nog als ze worden gebruikt voor mensen die... Uh, die eigenlijk niet die ziekte hebben, malaria hebben... maar ze worden wel te veel gebruikt... dan, dan kan er malaria-resistentie zich ontwikkelen. Maar dus ook daar maar... lopen die black-back-dokters rond. Tien jaar geleden toen ik rondliep op een markt ergens in Western Alpenaal, toen kwam je daar allemaal van die hutjes tegen... waar overal TB-medicijnen, malaria-medicijnen enzovoort werden verkocht. Dus hele, hele sterke medicijnen die gewoon zonder enige kennis van zaken werden verdeeld. En ook daar natuurlijk veel last van malaria. Ontzettend veel last van malaria en last van resistentie tegen malaria... of resistentie tegen TB. En dat komt door onjuist gebruik van slechte medicijnen. Door met Tokio. Ja, want uh, volgend weekend gaan de inwoners van Tokio naar de stembus... om een nieuwe gouverneur te kiezen. En een opvallende kandidaat heeft voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Dat is de 76-jarige oud-premier van Japan, Morihiro Hosokawa. En uh, hij ging, uh, in, uh, eind jaren negentig ging hij weg uit de politiek. Heeft hij zich eigenlijk nauwelijks nog in het openbaar vertoond. Want hij leed een teruggetrokken bestaan als... En hij deed ook veel aan calligrafie. Maar nu is Hosokawa terug op het politieke toneel... omdat hij helemaal klaar is met het nucleaire beleid van de regering. Dat zegt hij hier. Ik heb het in de 12e februariër geïnteresseerd geïnteresseerd geïnteresseerd. Dat is dat ik vandaag de politieke regering heb. Weet je ja, niet zeker het... dat hij dat zegt? <laughs> ja, dat weet ik heel <laughs> zeker. En, uh, want de regering die is nu van plan om sommige kernreactoren uh, weer op te starten. Die waren stilgelegd na de rampen Fukushima. En daarom zegt Hosokawa wil hij zich niet langer meer afzijdig houden. Hij pleit voor het volledig stoppen met kernenergie. Maar het maar... gaat hier in feite dus om lokale verkiezingen. En hoeveel invloed heeft de gouverneur van Tokio dan? Nou ja, vergis je niet. Het is een van de machtigste posities van het land. Dat vertelt Wouter van Kleef, correspondent in Japan. Ongeveer uh, 13, 14 miljoen inwoners. Het grote gebied rond Tokio heen zit er zelfs 35 miljoen. Ik heb het even opgezocht. De stad Tokio heeft een, uh, een BNP, een, een, een product... Wat ongeveer dat van Italië of India. Nou ja, dat kun je je wel voorstellen. Als gouverneur van Tokio, zo'n machtige stad, zo'n grote stad... en zo'n economisch belangrijke stad... ben je meteen de tweede man van het land eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat Hosokawa meedoet, dat is een doorn in het oog... van de Japanse premier Abe. Want Hosokawa zal het hem namelijk niet makkelijk maken... als hij gouverneur wordt, vertelt Wouter. Vanuit die positie zal hij ook proberen... om het uh, rechtse beleid van premier Abe... erg gericht op, uh, op de nucleaire herstarts... Um, een, een harde toon ten opzichte van China... Daar zal hij gaan proberen om dat binnen de perken te houden. Abend een beetje het leven zuur te maken. Ja, dat is echt ook waar Hosokawa op uit lijkt. Toch een ietsje grotere nationale agenda heeft hij wel. Hij kijkt verder dan Tokio alleen. Hosokawa heeft zeker een kans om de gouverneursverkiezing te winnen. Hij staat op dit moment tweede in de peilingen. Maar zo'n 30 tot 40 procent van de kiezers weet nog niet op wie te stemmen. De kernenergie is bepaald niet geliefd op het moment in Japan. En dat zou deze pottenbakker zomaar de overwinning kunnen opleveren. Onze eigen pottenbakker Willem van de Noot. Thank you. Arjan Heenkamp is directeur achterzonders zoals vaker gezegd dit uur. En minister Ploemen heeft bekendgemaakt dat ze 1 miljoen euro beschikbaar stelt... voor de vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Hoeveel mensen zou je daarmee kunnen helpen? Nou, niet zo ontzettend veel. Uh, ook omdat de hulp die er geboden moet worden behoorlijk duur is... want er is weinig geen infrastructuur meer en moet veel gevlogen worden. Wij doen dat ook. Um, uh, en, en ik, uh, ergens vind ik het een beetje een rare keuze want uh, de vluchtelingen, er zijn wel een aantal vluchtelingen die naar uh, omliggende landen zijn gegaan maar eigenlijk de grootste noden zijn binnen het land uh, dus ik had verwacht dat uh, Nederland uh, meer geld zou geven. En vooral dan aan mensen binnen het land. In plaats van diegenen die het land zijn ontvlucht. En hoeveel tijd moet u steken in diplomatie? In het overleg met de rebellen? In het overleg met de re regeringstroepen? Om te blijven waar u bent? Ja, enorm veel. Ik heb gesproken met de ministeries. En uh, ministers van gezondheidszorg. Maar ook andere ministers van, van de regering. Ik heb ook direct gesproken met uh, een aantal leden van de oppositie. Uh, om ervoor zorg te dragen dat ze allebei accepteren. Dat wij als arts zonder Grenzen aan beide zijden van het conflict werken. Maar hoe gaat het dan? Zijn dat mondelingen? Afspraken? Of wordt er iets op papier gezet en de volgende dag weer geschonden? Uh, dat zijn uh, afspraken die uh, regelmatig moeten worden uh, uh, opnieuw worden bevestigd, om, om, zodat ze uh, uh, in de praktijk gehanteerd blijven. En dat is heel erg lastig en dat zien we ook in leer. Uh, daar hebben we afspraken over gemaakt, maar uh, daar wordt, uh, dat, dat wordt, uh, de volgende dag wordt dat ook weer geschonden. Daar bent u moeten vluchten. De buitenlandse medewerkers van Artsen zonder Grenzen die zijn naar huis getrokken en de, de Zuid-Soedanese zijn het, uh, het bos ingevlucht. De ja, om, om in ieder geval de patiënten daar nog te kunnen verzorgen. Dat lijkt me een buitengewoon moeilijke taak. En die houtkamp wat het net over de Superbowl. We kijken heel even kort vooruit op Sochi. Op de Olympische Winterspelen. Uh, waarvan denk jij, dat weet er niet veel mensen. Maar daar moeten we op gaan letten. Want dat wordt spannend. Ja, ijshockey, geweldig. Let op het ijshockey. Dat wordt weer, zeker in Rusland. Met Canada en de Verenigde Staten. En uh, Rusland. Dat wordt echt uh, spetterend. Ja, ik weet er weinig van. Maar wie, uh, wie, wie gaat daar voor het goud? Ja, een van die drie. Ja, één van die drie. Ja. <laughs> Rusland zou natuurlijk mooi zijn. Had je dan, had je dan niet moeten zitten? in Nou, oh, sorry. Ik, ik, <laughs> ik raak hem fijn dat is je probleem aan. Ja, nee, gaat niet. Nee, nee, maar ik doe geen wintersporten. Ik heb al genoten van de, van de Super Bowl vannacht. En dan gaan we nu langzaam naar het uh, einde van de Nederlandse voetbalcompetitie en dan begint het honkbal weer. Dus. Beter een bescheiden jongen in die houtkamp. Ja. Goed, dank heren. Goed dat jullie er waren. Neem nog een broodje, er liggen er nog een paar. Zometeen, het volgende uur. Onder andere met Victoria Koblenko. Wil je ons ondertussen niet missen? At denieuwsbv op Twitter. Met de slimme Nefit Trendline HR-ketel... bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit...